In verschillende kerken waren herdenkingsdiensten. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Bij de explosies in de Moskouse metro kwamen 39 mensen om het leven. Het weer, vanavond en vannacht regen, morgen eerst droog, smiddags buien met veel wind aan zee stormachtig, middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS-journaal. In Zandvoort ben jij de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 is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 Uh, tegenwoordig doet iedereen alles illegaal downloaden. En waarom zou ik een euro betalen voor een liedje mm -hmm. als ik hem ook gratis daar en daar vandaan kan halen. Dus er zijn bedrijven die, uh, die uh, zo'n shop hebben. En uh, die, uh, die zoeken dan eigenlijk min of meer uitbaters. Mm -hmm. En wij zijn een uitbater van een bedrijf. Dus wij ja. promoten het bedrijf, of in ieder geval, wij doen de, de, ook een deel verkoop. En op die manier krijgen wij dus een deel binnen van de verkoop en, uh, en het bedrijf. En uiteraard artiest ook.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 Programma's wordt uh, zelfs gewoon door heel Nederland reclame gemaakt. Oh, ja. Ik kreeg gisteren nog een aanmelding uit Culemborg. Dus, uh... Je hoeft niet uit Zandvoort te komen. Nee, je hoeft niet okay. uit Zandvoort te komen. Nee, dat ja. is het, uh, dat is Iedereen het... uit Nederland kan ja. meedoen. Ja. In Zandvoort. Ja, in Zandvoort oh. organiseren we dat. En uh, ja, de, de aanmeldingen die lopen nu aardig goed binnen. Dus uh, ja, we zijn heel erg tevreden met Hoeveel de aanmeldingen kan je hebben?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 And it said no, no, no, no, no, no, no, no, no, you're not the one no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you're not the one for me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 <laughs> nou, dit, vrouw. Dit, was, dit was even uit mijn hoofd volgens mij Eindhoven of zo Oh, dat is al een tijdje ver weg ja, ja, maar, maar dit evenement en vele evenementen van On Air Defense promoten we echt door heel Nederland Dus ja, het is ook oh, weer ja. het promotie voor Zandvoort Dus we maken ja. dat de Eindhovenaren bijvoorbeeld zin hebben in Zandvoort Want nou, dan gaan ze daar naartoe met een hele club ja. Kijken hoe die uh, ja. artiest het eraf van afbrengt natuurlijk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 Zij is bij ons begonnen. Ja, dus daar wil je ook wel, wel een beetje leuk. trots op als bedrijf zijn. Ja, dat ja. de echte maar talenten. Maar <laughs> ik denk dat het verschil tussen ons en de televisieproducties ook is: uh, dat het vaak wel mensen die uh, verstand hebben van de muziekwereld. En als je bij een SBS of een RTL mee gaat doen aan zo'n talentenjacht en je komt door de voorwonders heen, dan mag je een contract gaan tekenen. Mm. En uh, zo'n zo contract hebben wij niet.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 ...komen er zo mm. mensen van Berg Music... ...dus dat zijn de grote platenmaatschappijen van Nederland. Oh, die zijn ook wel bij soms? Die komen, die komen wel kijken in 9 april, ja. Oh, dat is wel uh, spannend, mensen. En je merkt ook echt... ...nog eventueel, nou, dan weer naar het kunststijn... Uh, ...je merkt ook bij die talentenjachten... ...dat uh, de scouts ook uit hunzelf gaan komen. Want ook op een gegeven moment hadden wij... Voor, ...door omstandigheden hadden wij... ...geen goed geluid. En, uh, nou, je krijgt echt boze mails van die scouts van, uh, dit kunnen jullie niet maken. <laughs> Terwijl je er persoonlijk zelf niet ja, aan kan doen, want je nee. huurt een bedrijf voor geluid. En, en dat is dan op dat moment wel moeilijk, maar mm -hmm. je moet verder. Dus de volgende kunstvertein hebben wij wel gegarandeerd dat we goed geluid hadden. En dat was ook echt zo. Ja, dus hebben we hebben het wel in de gaten, hè? Ja. Ik doe altijd aan het eind van het programma eigenlijk de vraag uh, van, uh, hoe wil je het... Uh,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 Dat ze voor je kunnen regelen. Dankjewel voor dit interview. En we gaan uh... we hopen nog veel van jullie te horen. This is the end. You made your choice en now my het over. Adora vosin. Je kunt